Nu volgen de laatste veertien delen van een bewerking van Moordbrigade Stockholm... ...een serie hoorspelen geschreven door Anton Quintana... ...naar de boeken van Sjöwal en Walu. Vijf delen. Oh, ben jij er? Uh, zit je hier in het donker? Ik heb geen licht nodig. Ik zit te denken. Oh. En wat denk jij dan zo wel? Ik bedoel, je denkt toch zeker wel een dienstverband, hè? Tenslotte, in diensttijd ga je niet in privézaken verdiepen, hm? Dat hoor jij niet te doen, hoor. Hé, nee, dan valt Zeg het wat. Hier zitten we met ons mooie gedrag. Het dappere clubje van boeldozer Olson. Ja. Ja, we hebben hem al ingelaten met zijn mooie dromen... over de grote geluksdag dat hij Werner Roos te pakken krijgt. Wat pankeert die bulldozer in godsnaam? Is die echt van plan die schop van de Mauritson te laten gaan? <lacht> Lijkt er wel op. Mauritson werd op dat betrapt met verdovende middelen. Voor de verdomme. Maar hij had nog meer te verhandelen. En daar is Olsen op ingegaan. En nou is de deal met dat heerschap rond. En dus laat hij hem gaan, zoals afgesproken. Ik denk dat ik maar eens ga informeren of de marine me wil terug hebben. Ja, dat zijn lekkere jongens. Kom nou, Gunvald. Dat boeldozer Mauritson laat gaan. Dat is het niet echt wat jouw dwars zit. Hm? Hij kan hem toch op zijn minst laten schaden. Ah, aap uit de mouw. Jij bent toch een echte smerisse. <tus> laat ik nou even gedacht hebben dat jij in een morele knoop zat. Maar gelukkig, er is nog een kansje voor je. Hij moet hem laten schaden. Er is toch alle kans dat dat de moeite waard kan zijn? Of heeft die boeldozer weer iets heel anders geniaals op het oog? Nou, ik geloof dat het zo ligt... ...boeldozer het liever dat op wat hij eventueel kan winnen door Mauritson te schaduwen... ...dan dat hij iets verliest dat veel waardevoller voor hem is. Nou, wat zou dat zijn? Niemand wil toch liever die bende te pakken krijgen dan juist boeldozer? Dat is waar. Maar heb jij er wel aan gedacht dat er nauwelijks iemand van ons is... ...die zulke uitstekende inlichtingenbronnen heeft als boeldozer? Hij kent massa's oude biasklanten, ze hebben ongewoon veel vertrouwen in hem. Weet je waarom? Ja, ik snap je. Omdat hij ze nooit voor de gek houdt. Juist. Hij komt zijn woord na. Ze vertrouwen hem dus en ze weten dat hij niet zomaar iets belooft. Precies. Bulldozer's en verlinkers zijn zijn beste informatiebron. Maar even goed, dan kan ik het. Als het wel. uitkomt dat hij zijn verlinkers laat schaduwen, dan is het uit met het vertrouwen. En dus met alle mooie inlichtingen. Hm. Daar zit het in. Dat had jij natuurlijk zelf al bedacht. Maar je wou het mij zo horen zeggen, hè? Ja, zoiets. En ik vind het toch het domste om zo'n kant te laten lopen. Als je nou heel discreet informeert waar Mauritson heen gaat... en wat hij hierna gaat uitvoeren... dan hoeft Boeldozer zich daar toch geen zorgen over te maken, hè? Wat niet weet, dat... Niet waar, Oké. Oké, okay. okay, ik ben er zelf ook nogal nieuwsgierig naar. Wat zou meneer Trofast Mauritson nu van plan zijn om te gaan doen? Zeg, is Trofast eigenlijk een voornaam of een achternaam? Een hondennaam. Hij pijpt misschien soms als hond vermond op. Maar we moeten wel opschieten, want ik denk dat hij elk moment losgelaten kan worden. Wie begint het? Hoe laat is het? Dezelfde man looien. Ik heb hem in de wasmachine gewassen. Nee, wie? Nou, dat was weer een nieuwe. Jezus, ik heb honger. Maar dat zegt tegenwoordig niks meer. Vroeger wist ik dan ook hoe laat het was... Maar nou, vermageren. Noem dat maar vermageren, laat me niet lachen. Ik zie je de hele dag door vreten. Nou, dat moet ook. Mensen die vermageren moeten weinig, maar vaak eten. Nou oh ja, zegt je dokter dan. Nou, dat heb ik eens ergens gelezen. Ja, het laatste deel van die raad volg je in elk geval enthousiast op, hè? Oh ja. ja. Mooi, ik zal voordat jij begint. Ik blijf in de buurt van de telefoon. Dus bel nog op als je hulp nodig hebt of afgelost wil worden. Hm. nee mijn auto trouwens maar, die is niet zo opvallend als de jouwe hier, hier is een sleutel Goed. Als boeldover naar me vraagt, dan moet je maar iets verzinnen dag ik laat hem wat mogen. Maar niet de eerste tien minuten. Zit ik in de kantine. <lacht> Kolberg hier. Met mij. Ben jij het zo? Nee, ik kan nog niet thuiskomen. Ik moet op een telefoontje van een fanatieke collega wachten. Die weet wel, die gekke Met domme kappert die geintjes. Niet woos worden schaal. Oké, okay, oké, okay, met Larsson. Wil je zo goed zijn even serieus te worden, Lennart? Hoezo? Word je bedreigd? Hebben ze ontdekt? Zitten ze op je hielen? Dapper, zijn Maat, gewoon die kleine capsule in je holle Verstanskies doorbijt... en het ergste leed is geleden. We zullen je gedenken, dappere collega. niet. Goed. Sorry, zeg het maar. Waar ben je? Jij moest maar niet meer zo Je raakt door het tolle heen vermocht. Nou, niet gemeen worden, hè. Kom trouwens net uit de kantine. Rendierkoteletten. Heerlijk. Het is een rot dat kan je wel zeggen. Ik loop toch al door mijn lengte in de smiezen. Die mouw ik van haar natuurlijk meteen. Dan krijg ik maar toevallig een keertje om... Ik heb je auto niet genomen waar een taxi. Waarom is dan? Het leek me beter. Straks zit ik met een parkeerprobleem. Dan kan ik me niet kwijt? Ik weet waar hij heen gaat. Hij is met bus 62 mee gereden. Tot Daalderse katan. Hoor ik jou lachen? De taxi was een vrouw. overgeplaatst naar Malmö. Waarom? Nou, als je het mij vraagt... dan schrijf die ouders gaan van een dek met hem. Nou, ik zou het niet weten, hoor. Nou, jij zegt er ook wel zitten, hè? Ik geloof dat ik ga ophangen. Moet nodig weer naar de kantine. Uh, nou, wat Marlinson betreft... de giet was teleurgesteld toen hij uitstapte. Ze vond dat hij er helemaal niet gevaarlijk uitzag. Hij heet eigenlijk... Kwijt raakt, hè? Wat die penning. En hey, Mauritson natuurlijk. Een ja, graag van Bandenboer, bedoel je? Die heeft een ticket naar Jungkeuping gekocht en een plaats geboekt op de vlucht van 15.40 uur Jungkeuping? Moet hij daar naar doen? Waar is je geheugen? Ik zal me met dat vermatige stoppen. Dat past alles aan. Hoezo weet jij dat dan? Mauritson is daar toch geboren. Je hebt zijn personalia afgedroom. veel vaker om over dan ik. Zijn moeder woont daar nog. Zo. Mauritson is dus naar huis. Om zich bij mama te verstoppen. Ja, doe dat. Ik blijf bij de telefoon, oké? Okay? Oké. Okay. Hé, hey, Martin. Gaat het, jongen? Het gaat. Het gaat. Wat wil jij hier te doen? Mm -hmm. Moet je hier bij Bulldogs Olson zijn? Bankrovers te pakken? Hm? Daar wordt ook aan gewerkt. Mm. Maar op het moment zijn kunt want ik ik een eigen zaakje begonnen. Ja, ik zit op een uh, telefoontje te wachten, maar dat hoor je later nog wel. Oh, ja. Vertel mij eerst maar eens hoe het met de gesloten kamer gaat. Vrij goed. Beter dan verwacht ik, ik ervan. Echt? Mm -hmm. Ik vind dat jij er vandaag wat gezonder uitziet. Ik mm, voel me ook beter. Zeg, ik, eh, ik heb een gesprek gehad met een zekere Riga Nielsen. Ze de hospitaal van Strecht. En eh, daar heb ik drie leidraden over gehouden. Misschien wel vier. Mm, vertel mm. eens op. Zit u toch maar te wachten? Nou, om te beginnen. Die Sfert was ziekelijk zuinig. Oh, mm, interessant. Wat heb je daar aan? Ja, kijk nou, kijk nou. Zo ziekelijk zuinig dat die... Altijd al jarenlang zijn woning barricadeerde. Ook al bezat hij niks van enige waarde. Dat is nummer 1. Kom, puntje twee. Sverd was ernstig ziek en is zelfs opgelopen geweest in de bestralingskliniek. Kort voor zijn dood. Vraag: kan Sverd weggestopt geld hebben gehad? Zo ja. ja waar? Precies. En was Sverd ergens bang voor? Zo ja. Waarvoor? Zo te zien was het enige waardevolle in dat vergeldende hoofd van hem. Zijn eigen schaamwelle leven. Waar heeft hij eigenlijk aan geleden? Kanker? Waarschijnlijk ja. Maar als hij ten dode opgeschreven was. Waar was hij dan zo opgebrand zich tegen iemand of iets te beschermen? Nee? Denk jij dat hij bang was voor een bepaald iemand? Zo ja. Wie dan? Hmm. En waarom is je naar een duurdere of waarschijnlijk slechtere woning verhuisd? Als hij zo gierig was. Jij hebt helemaal geen nieuwe leidraden. Je hebt alleen maar nieuwe vragen. Maar ze geven toch wel een volledige beeld. Ze zijn moeilijk, maar niet voorkomen ook geluk, die vragen. Nou, die kan ik niet in een paar uur beantwoorden. Het gaat wat dagen kosten, misschien wel weken nog maanden. Misschien jaren of nooit. Ben je eigenlijk al wat verder gekomen met het balistisch zonderzoek? Daarom ben ik juist hier. Ik heb uh, al vanuit de stad geprobeerd te bellen, maar uh, ze willen weer eens niet meewerken vandaag. Nou ja, ik heb al een keer of zes gebeld. En vier keer zei iemand tegen me een ogenblikje, huh? ja. Nou, Nou, uh, toen kwam er helemaal niks meer. Maar goed. Ah, goedemiddag. goedemiddag. Met Beck spreekt u. Ik wil graag met die vrouw spreken die seksing heeft recht op Svecht. De naam is Monschoten, helaas, van die vrouw. Ja, is ver. Oh, dat bent u zelf. Ah, kijk eens dan. Ik wou het even hebben over die kogel. De kogel, inderdaad. Ja, ik weet dat een andere politieman al eerder dat over heeft, of wel die vrouw. En ik weet ook dat toen niemand in die, die kogel was geïnteresseerd. Ja, die hebben dus meteen een envelop gestopt. Ja, dat was heel verstandig van u. Je kunt inderdaad, je kunt niet weten, inderdaad. Maar ja. toen helaas kon u die envelop niet meer terugvinden. Oh, wat zegt u? Wat zegt u? Wat? U hebt een kant teruggevonden. Weggestuurd? Binnen dan? Oh ja, zeker. Ja, zeker, ja. Zelfs als het suïcide is, dient een balistisch expert de te onderzoeken. Dit is hij nu? Ja, ja. Mag ik nog een heel wat anders vragen. Heeft u iets gevonden dat erop duidde dat Sverd aan een ernstige ziekte leed? Hm? Niets, helemaal niet. Oh, je hebt alleen maar naar de orgaan in de thorax gekeken. Dat wil toch zeggen hart en longen. Ja, en er was niks meer aan de hand, zegt hij. Afgezien van dat hij dood was, zegt hij. Maar he, hij kan overigens bijna van alles hebben gehad. Alles. Nou, bijvoorbeeld de kanker in de lever. Waarom ik zoveel vraag, juffrouw? Ja, dat weet, ik weet dat het een routine geval was. Vragen horen bij de routine. Dank u zeer, juffrouw. Goedemiddag. Nou, weet wat wel weer. Nou, onze ballistische expert. Ja, ga er dan liever naartoe, Maarten. Ik zit hier op een telefoontje van Lars om te wachten. Bel vanaf je eigen kaart. En nee, nee, ik ga er even naartoe. Nou, die, eh, die Jelm kun je telefoon niet bij te pakken krijgen... sinds is die hoofd van de technische afdeling is geworden. Valt met die man geloof niet te bezijden? Zeg, komt jouw promotie nog gauw? Ah, doe maar nou wel lol. Heb je dat interview gelezen? Ik weet niet meer welk blad. Jelm, onze vooraanstaande criminele technicus, openbaart vakgeheimen. Hoe alleen door zijn taaie en intelligent onderzoek een raadselachtige moord werd opgelost. Je weet, je Louis heeft het allemaal toe. Vraag zijn assistentie bij het raadsel van de gesloten kamer. Zal ik doen? Zal ik doen? De goede. La, la, la, la, la, la, la, Ah, ben jij het. Ik dacht dat je bureauchef zou worden. Maar dat was zeker ijdele hoop. Waarom? Bureauchefs zitten aan hun carrière te denken. Als ze tenminste hier aan golven zijn... of uh, onzin uitzitten te kramen op de tv. In elk geval hebben ze geen tijd om hierheen te komen... om een heleboel van zelfsprekende dingen te vragen. Wat is er nou weer? Alleen maar aan ballistische controle. Alleen maar? Welke als ik vragen mag? Hier stuurt elke gek alles heen. We hebben stapels onderzoekobjecten en geen personeel. Laatst nog kregen we een ton van die Melander van jullie. Hij wou weten hoeveel verschillende mensen erin gepoept hadden. Dan was dat dan een rand en zeker in twee jaar gelegd. Die Melander. We weten dat hij zijn dagboek had verloren en dat het zijn eigen ton was uit zijn vakantiehuisje. Ja, ja, maar er waren grapjes over. Leuk werk is anders. Maar dat schijnt niemand te begrijpen. De chef is hier in jaren niet geweest. En toen ik dit voorjaar om een gesprek vroeg, liet hij weten dat ik binnen afzienbare tijd geen tijd had. Binnen afzienbare tijd, hè? Ja, dat zijn toch de dingen, ja, joh. Dat is nog vriendelijk uitgedrukt. Jullie kunnen je niet voorstellen hoe het is, maar wij hier zijn dankbaar voor het kleinste beetje aanmoediging of begrip. Maar zoiets komt natuurlijk nooit voor. Zeg, het is alles nog gewonderd dat jullie alles nog gedaan krijgen. Ja, meer dan dat. Het is een mirakel. Nou... Wat is er nou met die ballistische kwestie? Het eh, gaat om de kogel van een dodelijk schot. Een man die Sverd heette. Karl Edwin Sverd. Oh ja, ja, ik weet ervan. Typische geschiedenis. Zelfmoord wordt er beweerd. De lijkschouwer stuurde hem hierheen zonder te vertellen wat we ermee moesten. Zullen we hem laten vergulden en naar het politiemuseum sturen? Of was het een hint dat ik er zelf net zo goed meteen een eind aan kan maken? Wat was dat voor een projectiel? Pistoolkogel. Gebruikt. Heb je het wapen niet? Nee. Hoe kan het dan zelfmoord zijn? Goeie vraag. Die kogel had die speciale karakteristieken. Oh ja, ja. je kan je voorstellen dat die uit een automatische 45 is gekomen. Dat zijn natuurlijk veel merken. Maar als je de hulp stuurt, dan kan je natuurlijk nauwkeurige informatie krijgen. Die ons heb ik niet. Nee? Wat deed die zwaar eigenlijk, toen hij op zichzelf geschoten had? Dat weet ik niet. En mensen met zo'n kogel in hun lijf plegen niet zo alert te zijn. Ze hebben niet veel keus. Het algemeen een kwestie van en doodgaan. Ja. Dankjewel hè. Waarvoor? Ja. En veel succes. Geen macabere grapjes, alsjeblieft. La, la, la, la, la, la, la, la, Zo zit het er dus mee. En wat weet ik nou meer? Sterk is dus doodgeschoten? Of heeft het zelf doodgeschoten met een 45 Geen risico's. Resultaat zeker. Als je zegt, alleen van een Jellem zegt automatisch pistool, dan is het een automatisch pistool. Dat kun je eronder zeggen. En verder niks. Verder is alles nog steeds even onbegrijpelijk. Maar we gaan door. Ja, Waar begin je nu aan? De banken. Oh, dat kan lang duren. Nou is het bankgeheim hier in Zweden ook niet om een op te scheppen, maar ja, je hebt gelijk. Als het om een van die kleine geldinstituten gaat, je weet wel, slechte rente, kleine spuilers. U spreekt met de politie, het gaat over iemand die zo en zo heet, dit is zijn adres, dit is zijn persoonsnummer... ...en heeft die persoon misschien een rekening van wat voor soort dan ook, of misschien een safe? Ik vraag dit pas voor de vijfduizendste keer. Dus... Yes. ja, daar begin ik aan. Weet je wat, ik begin maar eerst met die pastralenstellingen. Ja. Nou, meneer de Graaf is naar Junkubbing vertrokken. Hm. Op het vliegtuig gestaan. Daar gestaan door Cundervald Larsson, die meteen een lumineus idee kreeg. <laughs> jij? Ja. Ik heb nog een hele bos lopers en verder een tas vol werktuigen. Daar kan ik letterlijk iedere deur in Stockholm mee openmaken. Hm. Als jij die sleutelbos en die tas nog vergeet... en je haalt in plaats daarvan een toestemming tot huiszoeking bij de officier van Justitie, hm? Ja, jij bent bang er wel voor schut gaan. Zonder toestemming en zonder medeweten van boeldozen zijn er gewoon twee ordinaire inbrekers. Reken er nou maar rustig op als wij iets in Maurits huis vinden... Ja, dan is bulldozer zo verrukt dat hij geen moment aan een dienstvrouw zou denken, ja. Nou, wat zeur je dan? Maar als wij niks vinden? Dan hebben we geen reden om hem erover in te lichten, of wel? Nou, doe je mee of niet? Goed, ik doe mee. Wanneer? Wanneer? Snachts natuurlijk. Vannacht? Inbrekers gaan s'nachts op pad, weet je dat? Ja, zeker meneer um, Beck was het, hè? Beck, inderdaad, ja. ja. De SFED is hier maandag de 6e opgenomen. Juist, en toen? Nou, maar de volgende dag is hij al verwezen naar de kliniek voor infectieziekten van het ziekenhuis Zuid. Kunt u me zeggen waarom? Waarom? Hm. Ja. Dat is niet gemakkelijk te zeggen zo'n nadeel. Maar dat rapport? Waar is dat gebleven? Ja, dat, dat is hier niet meer. Oh. We hebben hier alleen maar een aantekening dat hij door een particulier praktiserend arts hierin verwezen is. Weet u misschien uh, de naam van die praktiserende arts? Ja, ja, dat is een dokter Berglund, huisarts. Yes. Het. Ja. Ja. ja. Het is niet te lezen wat er op de verwijzing staat. Weet hoe artsen schrijven? Ja. ja. En we ja. hebben hier een fotocopie, dus die is helemaal slecht. Ja. Um, uh, maar waar ik vraag het adres van die dokter zijn praktijk. Dat hebben we hier. Oden gaat dan 30. Oden gaat dan 30, ja. Oh, dat is dus wel leesbaar. Ja, ja dat is inderdaad wel leesbaar. weet u waarom? Geen idee. Gestempeld. <laughs> ja, dank u zin. Goedemiddag. Ja, maar meneer Bek. Als u ook zomaar het ziekenhuis opbelt. Weet u hoe uitgebreid ons telefoonverkeer is? Ik wil graag geloven dat het een heksentour was. om alleen maar bevestigd te krijgen dat Zwerg hier opgenomen is geweest. Maar goed. Hier staat het: in maart, dinsdag de 7e. tot zaterdag de 18e. En toen mocht hij kennelijk alweer naar huis. Maar waarom hebt u geen contact opgenomen met zijn huisarts? Die dokter is met vakantie. Swerf mocht naar huis, maar was hij gezond of ten dood opgeschreven? Hier staat alleen dat hij zwaar is. Dat zei ze hem ook wel door de telefoon. Ik ben hier niet voor niets naartoe gekomen, dokter. U behoort alles te weten over Swerfs gezondheidstoestand. Wel ja, wat wil u dan weten? Welke ziekte had Swerf? Helemaal geen. Ja, maar waarom is hier dan pas een paar weken gelegen? Elf dagen, om precies te zijn. We hebben een grondig onderzoek uitgevoerd... Hij had namelijk bepaalde symptomen en bovendien een verwijzing van zijn huisarts, dokter Berkloent. De patiënt geloofde zelf dat hij ernstig ziek was. Ten eerste had hij een paar kleine gezwellen in zijn hals en bovendien een bult aan de linkerkant van het middenrif. Je kon hem duidelijk voelen, ook bij lichte druk. Mm -hmm. Zoals zoveel kreeg de patiënt het idee dat hij kanker had. Hij ging naar een particuliere arts en die vond de symptomen alarmerend. Nou is het zo dat huisartsen zelden over de uitrusting beschikken die nodig is om dit soort gevallen te beoordelen. Soms is hun oordeel dan ook niet van de beste. In dit geval werd een onjuiste diagnose gesteld en de patiënt werd hals over kop naar de bestralingskliniek gestuurd. Daar kon men alleen maar vaststellen dat er geen onderzoek uitgevoerd was en daarom werd hij hierheen gebracht. Hij moest hier een groot aantal proeven ondergaan. Het is een zeer nauwkeurig onderzoek geweest. En de conclusie was dat Zweed gezond was. Over het geheel genomen wel. Die dingen in zijn hals konden we meteen afschrijven. Het waren gewoon vet kwartjes. Totaal ongevaarlijk. Het gezwel bij het middenriff vereist een zorgvuldige controle. We lieten onder andere een volledige arotografie maken... en ook röntgenfoto's van zijn spijsverteringssysteem. Bovendien voerden we een leverbiopsie uit. Ja, dat, dat, uh, wat is dat? Uh, leverbiopsie? Ja, ja. Uh, populair gezegd dat je een buisje in de patiënt zijn zij steekt... en een stukje van de lever eruit houdt. Oh, yes. Ik heb het trouwens zelf gedaan. Dan wordt het stukje weefsel naar het laboratorium gestuurd en daar onderzocht op eventuele kankercellen. Het geval bleek een geïsoleerde kist op de kolom te zijn. Pardon? De daam. Een kist is, zoals gezegd. Oh, ja, yes, ja, yes, yes. Niets levensgevaarlijks. Op zich zou hij langs chirurgische weg verwijderd kunnen worden, maar wij oordeelden zo'n ingreep onnodig. Eerder had hij wel beweerd hevige pijnen te hebben, maar die waren kennelijk psychosomatisch van aard. Ingebeelde pijn dus. Ja. Heb u persoonlijk contact gehad met Smith? Zeker. Ik pak hem elke dag. We hebben een lang gesprek gehad voordat hij ontslagen werd. En hoe reageerde hij? Eerst was zijn gedrag volledig beïnvloed door de vermeende ziekte. Hij was ervan overtuigd dat hij ongeneeslijke kanker had en zeer spoedig zou sterven. Dacht dat hij niet meer dan een maand te leven had. Dat had hij ook niet. Werkelijk? Een ongeluk? Doodgeschoten. Eventueel zelfmoord. Zo? Ja. Zo? Nou, dat laatste lijkt me uiterst onwaarschijnlijk. Mag ik vragen waarom? Voordat Sfert ontslagen werd, had ik zoals gezegd een lang gesprek met hem. Hij was ongelooflijk opgelucht toen hij begreep dat hij gezond was. Eerst was hij uiterst nerveus geweest, maar nu veranderde hij totaal. Blij gewoon weg. We hadden al eerder geconstateerd dat zijn pijn verdween als hij zeer zwakke, pijnstillende middelen kreeg. Tabletten die, onder ons gezegd, niet in staat zijn om welke fysieke pijn dan ook te stillen. U gelooft dus niet dat hij zelfmoord gepleegd kan hebben? Ach, hij was een type niet. Wat voor type was hij dan wel? Ik ben geen psychiater, maar ik kreeg de indruk dat hij een harde en gesloten man was. Ik weet dat het personeel bepaalde problemen met hem had en vond dat hij veel eisend en queriland was. Maar die trekken vertoonden zich niet voor de laatste dag toen hij had ingezien dat zijn kwaal niet levensgevaarlijk was. Mm -hmm. U weet zeker niet of u bezoek heeft gehad terwijl hij hier lag? Nee, dat weet ik niet. Tegen mij zei hij trouwens dat hij geen vrienden had. Juist. Dat dank u zeer. Dat was alles gewoonlijk. Dag dokter. Uh, apropos. Ja. Bezoek en vrienden. Ik bedenk net iets. dan? Er heeft feitelijk een familielid van Svecht van zich laten horen. Een zoon van een broer. Hij belde me op en vroeg hoe het met zijn oom ging. En wat antwoordde u? Die neef belde toevallig net toen het onderzoek helemaal klaar was. Dus ik kon hem de verheugende mededeling doen dat Svecht gezond was en alle kans had om nog vele jaren te leven. Hoe reageerde degene die opbelde? Hij leek verbaasd te zijn. Kennelijk had Svecht ook hem ervan overtuigd dat hij ernstig ziek was, dat hij zijn verblijf hier niet zou overleven. Die neef, zei je hoe hij heette? Waarschijnlijk wel. Maar dat weet ik niet meer. Ja, dan bedenk ik nog iets... Um het patiënten die opgenomen worden niet uit het adres of van een familielid of uh, kennis vooraf dat er eventueel ja, is? Ja, die is dus juist. Laten we kijken. Er moet hier een naam staan. Ja. Hier staat het. Welke? Rea Nielsen. Mag ik binnenkomen? Eh, Oké. Okay. Goed. Zeg de keuken maar weer als je geen bezwaar hebt. Oh nee, dat goed. prima. Goed zeg, eh, ja, ik heb een eh, paar veste wijn meegebracht. Oh, zet ze maar in de kast. Ja, oh, Ah, waarom heb je zulke dure gekomen? Oh, oh, oh. Ja. Was je al studeer? Ja, maar het geeft niet. Werd toch moe. Je komt voor scherp, hè? Eh, uh, Nee. Maar ik gebruik er wel als voorwensel. Moet je een voorwensel hebben? Ja, soms zelf. Goed, dan dus zet we zetten weer thee. Nou, eigenlijk had ik de hele avond willen studeren, maar dat doet er niet toe. Maar het is zo voor Tom triest om alleen te zijn. Heb jij gegeten? gegeten? Uh, nee. Oh, goed, ik nee. fix het wel wat. Dus even denken. Rijst. Oh, dat wordt heerlijk. Ik maak rijst en dan kan ik er iets heen doen, zodat het lekker wordt. Nou, dat klinkt Dat goed, nou, maar, maar het doet wel even. 20 minuten misschien. We nemen eerst de thee. Uitstekend, goed? ja, uitstekend. Schiet je op met je onderzoek? Ik, eh, ik ben aan het uitzoeken of hij geld op de bank had, ja of dan nee. Nou, ik heb erover nagedacht. Gast wel. Waarom zou je van huis zijn, denk ik? Nou, de enige verklaring die ik kan bedenken is dat hij het hier niet naar zijn zin had. Ja, hij was immers toch vreemd. Een paar keer klaagde hij erover dat ik de buitendeur s'avonds niet eerder op slot deed. Ja, vond waarschijnlijk dat het huis er alleen maar voor hem moest zijn. Ja, dat klopt. Dat klopt. Is er iets interessants met Svet? Nou, ik weet niet of je het interessant vindt. Iemand moet hem doodgeschoten hebben. Even vreemd. Vertel eens. Nou, god, het is nogal een ingewikkeld verhaal, zeg. En lang. Hem, ja, een beetje lang is het ook, ja. ja. Wil je wil het niet vertellen? Oh ja, best best. Hm, vertel dan. Dat trekt je nou maar niks aan van mijn gerammel met pannen. Ik luister toch wel. Nou, goed dan. We, we kregen dus bericht hè, dat Slecht uh, dat daar dood in die kamer lag. Onder nogal vreemde omstandigheden. Dit was het vijfde deel van de laatste veertien delen van de hoortspelserie Moordbrigade Stockholm... ...die geschreven werd door Anton Quintana naar de boeken van Sjeuwel en Bauer. U hoorde de stemmen van Jan Borkus, Gary Mantel, Hans Karsenberg, Hans Hoekman, Paul van der Lek, Huip Orizant en vele anderen. De regie was van Ad Leupeler en de bewerking deed Ruurt van Wijk.